De ingestorte tunnel ligt ongeveer 80 kilometer ten westen van de hoofdstad Tokio. Bij een Amerikaanse luchtmachtbasis in het oosten van Afghanistan zijn meerdere explosies geweest. De Taliban zeggen dat ze een aanval hebben gedaan. De luchtmachtbasis ligt in de stad Jalalabad. Er zijn berichten dat er wordt gevochten. De Egyptische president Morsi wil al over twee weken... een referendum houden over de nieuwe grondwet. De president kreeg gisteravond het concept van de grondwet... van de Constituerende Raad, die uit voornamelijk moslims bestaat. Tegenstanders van de president voeren al dagen actie... omdat de grondwet een te islamitisch karakter zou hebben. De politie van Curaçao heeft verschillende tips binnengekregen... naar de grote goudroof van vrijdag... Gewapende overvallers maakten toen op een vissersboot 70 goudstaven buit... met de waarde van zo'n 9 miljoen euro. De politie van Curaçao vraagt de bevolking uit te kijken naar een van de vluchtauto's, waarvan het kenteken bekend is. Met het evenement Dance for Life is ruim 2 ton opgehaald voor de strijd tegen AIDS en HIV. Het feest gisteravond in Hooi in Rotterdam werd gehouden in het kader van Wereld-AIDS-dag.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 Dit is het journaal van Marita Verdik. Deze week fietste ik naar mijn stage. Onderweg ging mijn band lek. En helaas kon ik ook niet op de bus stappen. Dat was echt een baaldag waardoor ik dus veel te laat kwam. Dit was het journaal van Marita Verdik. Klaar voor de start? Af! Dit is Radio 1. BNN. BNN. Start. Amen. Het is drie minuten over vijf en we moeten een beetje haast maken. Want uh, de nieuwe dienstregeling is ingegaan, Frank. En jij kan eerder naar huis Ja, toe. te gek. Ik, uh, ik kan over twintig minuutjes gaan, Normaal gesproken moest je hier altijd nog een half uur wachten ongeveer. Of twintig ja. minuten. Ja. Dus dat, dat fleurt me wel weer een beetje op. Ja, ik wil net zeggen, je klaar meteen op. En ik heb nog iets voor je, want uh, wij geven dus elkaar altijd een cadeautje. Yes. En uh, daar kwamen we toen net even niet aan toe. Maar ik denk, om het allemaal een beetje op te fleuren... heb ik een speciale thee voor je meegenomen. Ja. Tropische vruchten. Tropische vruchten. Nou ja, als je daar niet gelukkig wordt. En een weekje zomers gevoel van krijgt in deze barre omstandigheden, qua weer. Ja. Dus hier, een kopje thee. Lekker, water erbij. Okay. Heerlijk. Tropische vrucht. Ik heb ook een cadeautje voor je voor in de trein. Oh, lekker. Blad. Iets te eten? Nee, het oh. bla blad ligt hier al een tijdje. Het is <laughs> het vakblad van, <laughs> de, <laughs> het vakblad van, van de media. Hey, uh, Villa Trump. Media heet dat. Donald Duck dat tot de voorwaagd. Dat vind ik heel leuk. Ja, toch? Dan kun je ja. lekker lezen in, uh, in de trein. Als, als, als iemand er terug wil, dan moet je het even terugleggen. Ja, ja, ja dan maar, neem ik uh, ja. maar, uh, het Maar uh, er staat bijvoorbeeld ook een hele reportage in... over de vrienden van Wakker uh, van uh, Nederland. O over die nacht. Of over Dizem. de nacht, die ze altijd hebben. Op dinsdag en uh, dinsdag woensdag. Dus Dizem dan je wel. Uh, kun je lekker lezen. Ik ga lekker bladeren in de trein. Hoeveel landen ben jij geweest? Ja, niet zoveel. Ik ben niet zo... Je bent niet zo'n reiziger, hè? Ik denk dat ik... Ik heb in Oost-Europa gereisd wel, met de Interrail. Ja. En ja, Frankrijk, Spanje, Duitsland, België, Engeland, dat zijn een beetje de standaard. Ja, de Europese. Europese dichtbij, dicht Europese de buurtlanden. Ik ben nog nooit buiten Europa geweest. Nee, ja, dat geeft niet. Maar ik ben ook niet op Maar Het tofste land waar ik, of het, het meest bijzonder is Kosovo, ben ik ooit in naartoe geweest. Oké. Okay. Voor, voor een radioworkshop ging ik daar geven. Ja. Dat was wel heel bijzonder. Ja, dat is, lijkt me ook wel een apart ja. land inderdaad. Ja, dat was wel heel te gek. Oké, okay, nou ga ja, ik heb zeggen. Ik heb ze geteld. Uh, Nederland, België, Luxemburg, Engeland, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Denemarken... Zwitserland, Italië, Oostenrijk, Tsjechië, Polen, Slovenië... heel kort, Kroatië, Griekenland, Zweden en... Uh, twee keer Amerika, zie ik maar even en Dat is natuurlijk ook één Zeeland, land, hè? Ja, ja. Verschillende staten ook nog maar vooruit. Het zijn, zijn er 18. Ja. Best wat, hè? Ja, ik ben ook... Toen ik ging opnieuw in Griekenland ben ik ook geweest. Ja. Tweede ben ik kijk, ook geweest. Je, maar, je, je gaat snel, hoor. Denemarken ben ik ook geweest. Ja, kijk, het gaat hartstikke ah, rap. Als je maar aan het tellen bent, dan... dan, dan, dan want ik, ben, ik heb ook echt plekken, ben ik echt gewoon heel kort geweest. Ja, echt met de auto waarschijnlijk ja, polen, polen ben ik doorheen gereden, vanaf <laughs> Duitsland. Doorheen gereden, 500 meter. Mee. Ja, die tel ik wel mee. Ja, ben je wel geweest. Ja, weten. Nee, we hebben het over, uh, over landen. Hoeveel landen je uh, bent geweest in je hele leven. En, uh, en dan wil ik daarna natuurlijk ook weten wat, wat de meest bijzondere plekken waren. En we hebben straks, we hebben hopelijk nog een verhaal van, uh, van iemand en die is in bijna alle landen geweest. Van, van ja, dat was echt, is echt krankzinnig. Wat doe je dan? Van Wim is dat. En, uh, ja, dat die, die heeft dus als, uh, als hobby, ik ga het hem straks allemaal nog vragen als hij opneemt. Hè. Hij zit nu in Frankrijk. <laughs> maar uh, uh, die heeft dus als hobby hij reizen. En die heeft op een gegeven moment besloten van, nou weet je wat, ik ga ze gewoon allemaal pakken. Alle landen. Wow. Bizar, hè? Ja, hoe kan dat? Ja. ben je je hele leven mee bezig. Ja, dan. en daarna, daarna wil hij volgens mij ook nog alle provincies hebben van alle landen en zo. Dus ja, daar ben je, da, da, da, da, ja, dat is echt krankzinnig veel. is dat. Dan gaan we het over hebben. Ga lekker de trein ja, pakken. Ja, ik ga er vandoor. Ja. Succes. Goeie reis, hè? Dankjewel. Doei. Daar hebben we het dus over. In hoeveel landen ben jij geweest in je hele leven? Dat is de vraag. Telefoonnummer is simpel 0801121. 0801121 in hoeveel landen ben jij geweest? Uh, best veel denk ik. Ik ben uh, naar China geweest, naar uh, Turkije, naar Amerika, ja, Frankrijk, Griekenland. Nou, dan ben je echt bij mij niet aan het goede adres. Ik denk dat ik uh, vier landen heb bezocht, uh, bezocht. Amerika, Frankrijk, België, vijf, Duitsland en Nederland. Ja. Okay. Uh, Argentinië, Chili, Brazilië, Amerika, uh, Egypte, Zwitserland. Duitsland, Frankrijk, België. Nou, dat waren ze zo'n beetje. Too many to count and I can't name them all. Ja, het is moeilijk. Ik heb het niet echt bijgehouden, maar best wel veel. Dus uh, op zijn minst tien, denk ik wel. Ja. Uh, nou, ook Europa veel. Ik, denk, ik heb wel bijna alles. Ook citytrips, gewoon veel. Spanje, Frankrijk, inderdaad. België, Duitsland, Engeland. Uh, Egypte ben ik nog geweest, Italië. Nou, sowieso hier in Europa, Frankrijk, Spanje, Italië, Griekenland, uh, maar ook Amerika, Mexico, Canada. Het is dus een beetje, uh, ja, best veel plekken eigenlijk. Ja, het gaat rap hoor, het gaat rap. Als je eenmaal gaat tellen en dan, uh, nou, waar ben ik allemaal geweest en waar ben ik proggelijker doorheen gereisd uh, een keertje, of, uh, of misschien moest ik er een dagje naartoe, ja, dan kom je, kom je best, uh, best snel. Wij zijn een reislustig land, wij Nederlanders natuurlijk, hè? dus... Uh, wie weet heb jij er ook wel heel wat of misschien juist wel heel erg weinig. Ben ik ook wel benieuwd naar hoor, waarom je dan zo honkvast bent. Telefoonnummer is simpel 0800 1121 0800 1121. Waar en in hoeveel landen ben jij overal geweest? Dat is de vraag. En nogmaals het telefoonnummer 0800 1121. Zullen we gaan twitteren deze ochtend? Je bellen hè. Twitter is ook makkelijk hoor. Luc. dus gewoon l dubbel u k Dit is Ben Lee. My head is a box filled with nothing.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 Op, hè? Deze Ben Lee, Catch My Disease. In oktober is er een DVD uitgekomen en die heet ook nog Catch My Disease. Terwijl het liedje toch wel echt al een paar jaar oud is. Maar hij heeft inmiddels ook een nieuwe single uit... en die kun je gratis downloaden op zijn website. Get used to it, zo heet hij. En zijn website is ben-lee.com. Dus ben-lee.com. Goedemorgen, het is 13 minuten over 5. Je luistert naar Start hier op Radio 1... En We hebben het over uh, hoeveel landen jij bent geweest. Dus even vertellen. Pak heel even de kaarten bij. Als je er niet eentje thuis hebt, dan pak je even een kaart op internet. Gewoon even het woord kaart intikken bij Google en dan images. Heb ik net ook gedaan. Zo makkelijk en dan uh, well, kun je tellen. Dat is een hele simpele vraag. 08011210801121. Aad, goedemorgen. Goed. Hey, Aad, de mooie stad achter de duinen. Nee, Aad, dag. Ja, tel je die mooie stad achter de duinen mee voor? Uh... Voor, uh, voor als land, of dat niet? Dacht ik wel. <laughs> ja, je bent een ja, ik... favorietroost en dat weet je wel. Ja, dat, dat, is, dan, dat is dan land 1, zeg maar, hè? Die mooie stad achter de duinen. Nou, nah, nee, maar jij bent mijn, mijn favorietroost. Ja. <laughs> hey, hey, ik... Aad, jij bent wel een beetje een wereldreiziger, hè? Ben jij geweest, uh, vooral in het Klopt, verleden. Ik heb, ik, ja, ik heb jaren gevaren, ja. Ja, ja, ja. Dan heb je aardig wat landen meegepakt, mee vermoed ik zo. Alle wereld eh, Behalve, ik ben niet in Japan en China geweest. Oké, okay, Azië heb je, heb je overgeslagen. Nou, dat waren de elite. Dat waren de elite reizen mm -hmm. Oh jee. Wat, wat, maar, hoor ik, wat hoor ik nou op ja. de achtergrond? Ja, dat, dat is een onder in Mogol die <laughs> probeert te traiten, weet je wel. <laughs> Om oh ja. mobiel. Gewoon, een geer, hoor, Aad. Gewoon ja, negeren hoor, ja. Gewoon negeren. Ja, ik heb hem uitgedaan. Nou, heel goed, heel goed, heel goed. Maar ik ben ook wel de wereld geweest, joh. En nee. Ja, heb ik toch een, een, een mooie ervaring mee, uh, Avari? Ja? Ja, wel. Een. Ik heb een hele goede herinnering ook al. Dat was ook een hele goede leerschool van mij. Ja. Maar wat heb je daar dan specifiek van geleerd? Van, van zoveel landen bezoeken? Nou, dan zou ik je bijvoorbeeld noemen. Bijvoorbeeld toen ik voor het eerst in Amerika kwam. Ja. In de United States. En ik ben daar meer malen geweest. Ik ben in allerlei uh, East Coast uh, harbors geweest. Ja. En bijvoorbeeld met name New York. Daar was ik als een jongetje van 16, 17, 18 jaar... was ik totaal onder de indruk... van de, alles wat groot was in Amerika. Ja. De huizen, de, de auto's. Alles was big man. Ja. Town Square. En daar gingen we met een cent gingen we de subway in. Moest je door die draaipoortjes gaan. weet je wel? En dan kon je met een cent toen de tijd... met een honderdste cent. Ja. Dat geloof ik niet. <laughs> Dat is echt gebeurd. Ja, want en dan de... kwam er gewoon Town Square Broadway en zo. Ja. En voor de zetweer schieten... Nou nee, jongen, Bo eh, Brooklyn, de Bronx. Ik, ik ben ook wel geweest. Ik heb wel eens gehoord dat. Uh, ja, ik, ik, ik, ik was er toen natuurlijk nog niet. Maar dat uh, New York is nu natuurlijk een heel uh, vrij, vrij veilige stad. Hè. De afgelopen week hadden we nog uh, de eerste uh, dag. Sinds uh, nou, mensenheugenis eigenlijk. Dat er geen moord werd gepleegd in New York. Maar hoe was, nou, dat, in, hoe, hoe was dat in die tijd? Was dat toen ook al zo'n veilige stad? Of, of had je wel het idee van. Nou, uh, moet hier een nou, beetje op, heb, op mijn portemonnee letten? Ik meenemen. Nee? Nee, nee, nee, daar kwam niet over. Maar ik geloof er niks van. Want ik denk dat er een stadje, met name in Harlem, ja, mm -hmm. in die negen wijken, bijvoorbeeld in, in, in, in de Bronx in Brooklyn dat er nog dagelijks moorden gebeuren. Als ik de, de, de, de, de, de, de televisie.. Gegeven. Ja, je hebt wel wat, uh, wat wijken daar. Ja, Harlem is volgens mij wel echt een uh, redelijk goede wijk geworden. Maar je hebt natuurlijk ook nog wijken in, Amerika, of in New York zelf en in de rest van Amerika ook. Maar waar, uh, waar, het nog steeds, uh, waar het nog steeds niet goed is. En ik, ik, de, de, de, de moord die toen uiteindelijk gepleegd werd in New York... Waar, uh, uh, waardoor die, die dag zonder moorden werd afgesloten, was in Brooklyn. Ja, uh, dat, dat, dat wordt toch wel gezien als een redelijke wijk, zou je zeggen, hè, Brooklyn. Oh, nee, maar Br een redelijke wijk, maar ik je... erbij. Nee, is dat niet? Nee, joh, nee. Jersey en Queens, dat, dat waren de, de, de, de, de betere woonbuurtjes. Oké. Okay. New York. Ja, ik dacht Pijten dat dan... Ik, ik, ik heb daar al geweest met de Tafelberg en al die havers aan de... Aan de even kijken, denk ik denken hoor. De oostkust in Afrika. Okay. En ook in Australië ben ik de hele kust rond geweest. En hoe lang zat je dan op. Want jij jij, jij vaarde, hè, maar hoe lang zat je dan op de boot? Dat was drie, vier maanden was dat. Pff. En dan gingen we door het Subisch kanaal. En uh, meestal gingen we naar de, de, yeah. de Canarische Eilanden. En uh, dan ging je door naar, uh, meestal naar Cape Town en Kaapstad. En wat is, het, wat is het laatste land geweest waar je bent geweest? Op het Nederland niet meegeteld? Oh man, ik ben wel verschillende keren in, in Zuid-Amerika geweest, Suriname. Okay. Dat was ook een van de mooiste herinneringen. Ja? Ik spreek wel een beetje Surinaams. <laughs> ja, ja, echt waar hoor. Jawel. Nee. Je wordt een taknik in Is dat Surinaams? Ja, mooi. <laughs> <laughs> <laughs> dat is Surinaams? Nee, dat is Surinaams. Ja, oké, joh. Schaano Tongo heet dat, he. Schaano Tongo. naar of ningeri. Oh. Ja, we denken negen Engels. <laughs> nou nee, ja, ja, ik vind dat het lekker Als die, die man over, over de voetbal, weet je wel. Ja. De Surinamer. Ja. En ik heb, ik heb vanavond wederom, ik ben bijna eigenlijk weg uit dat, een rotti gehaald. En die ga ik lekker opeten. Oh, lekker, zeg Weet je wat een rottie is? Nou, ja, ik weet, wel, ik weet wel wat een rottie is. Dat weet ik wel. Ah, nou, nou, dat is ja, lekker, jongen. Ja, dat is zeker lekker, ja. Ja. Hé, niet vind je niet aan me dat je nu niet meer de wereld over gaat uh, en, en, en op bijzondere plekken terechtkomt? Nou... Om je eerlijk te waar te vertellen, euh, ik zou graag nog een keertje al die, al die mensen waar ik vrienden mee gemaakt heb tegenkomen. Ja. Ik heb gevoetbald tegen mensen in Afrika, in Mozambique, Dar es Salaam en zo, en in Kenia. Die jongetjes liepen te voetballen op blo blote voeten, ja. op, op treffel. En wij voetbalden daar op schoenen. En we konden niet voor ze winnen hoor. <lacht> nee, he, je werd er gewoon afgespeeld. Bewijs van spreken, ja. ja. Van, ja. Begrijp, begrijp je dat? Ja, ik ja. Dat, Oh, bijvoorbeeld in Barcelona, dat, dat mooie uh, van zonsteen van gemaakte, die kathedraal, weet je wel, ja. die een stedje afgebouwd Ja, die uh, Sagrada Familia. Ja. Barcelona. Barcelona. Ja. Ik ben er even de naam kwijt. Ja, Sagrada, dat... Sagrada de Familia is dat. Ja, ja precies. Ja, ja, ja. Nou, je, je weet het nog beter dan ik. Ja, joh man, ik ben ook een wereldreiziger. Wat, je? <laughs> ik ben ook een wereldreiziger. Aha, <laughs> en je bent de randos geweest? Uh, ja, was ik, ben ik ook geweest. Ja. Die, uh, dame, maar dan moet je echt en op je, je er, En kan je maar wel die hoedjes en die, en die, ja, en die barretjes. En die dat moet, moet je echt op, op, op je portemonnee letten daar uh, op die straat? Hè? Nee, nee, nee, jongen. Ik, ik, ik, jongen, ik zou zo graag al die mensen weer terug willen zien. Ja, maar dat, ik weet, dat kan niet, hè? Nou, als ik een grote rol, ja. ja. Ja, dan wel, ja, ja. Dan kun je inderdaad gewoon dezelfde reis nog een keertje maken, alleen dan uh, in je eigen tijd. En, uh, ik heb honderden onder de foto's, jongen, van. Van, van, van, van al die mensen. Je moet eens dus een keer op internet zetten. Hm. Dat dus heb ik niet, man. Ik kan op die digitaal klokken gelijk zetten. <laughs> Heel goed. Nee, nee, goed. Ja, je kan wel nog mee. Ik kan een huislaar van een verdering tot het dak. Ja. Maar de digitale die nee, jongen, daar heb ik echt totaal geen verstand van. <laughs> nou, hey, ah, dankjewel. Leuk dat je belde weer. Ik spreek je later. En ik heb geluk leuk om jou weer te horen, joh. Goed zo, tot later. Tek tekker voor jezelf, hè? Ja, oké, Bye, bye, tekker. Uh, 0801121 als dat is de telefoonnummer. Um, in hoeveel landen ben jij geweest? Dat is de vraag. Zullen we nog één bellen zien? Ja. Saskia, goedemorgen. Goedemorgen. Hallo, goeiemorgen. Oh, uh, ben jij een uh, Ben jij een wereldreiziger van jezelf? Um, yeah, denk ja, denk ik en, wel. Ja? En zou je nog meer wereldreiziger willen zijn? Of heb je het idee van, nou, ik heb in mijn leven ook weer... Hoe oud ben je? Ik ben 26. Ik heb in mijn 26-jarige bestaan toch aardig wat landen gepakt. En het is al even best zo. Nee, nee. Er moeten <laughs> nog wel meer komen hoor. Je, ben, je bent nog niet klaar? Nee, zeker niet. En wat was het de mooiste tot nu toe? Uh, ik ben naar uh, Nieuw-Zeeland en Australië geweest. Ah, oké. Okay. En wat heb je daar gedaan? Heb je rondgereisd? Uh, ja, een beetje backpacken, een beetje gewerkt. Lekker zeg. Ja, dat o was echt uh, super. En hoe lang ben je daar geweest? Uh, zeven maanden. Zeven maanden. Ik vraag me ja. altijd af... Want ik ben daar nog nooit geweest. Um, ja. Maar ik vraag me altijd af: kom je dan niet de hele dag uh, mensen tegen die ook aan het backpacken zijn? Dus dat je eigenlijk de hele tijd jezelf tegenkomt? Uh, ja. ja, dat wel. Ja, ja inderdaad. Ja. Ja, kom je dan nou gewoon, want dan, dan kan ik me ook voorstellen dat, je, dat het ook wel leuk is om een keer die, die, de, de locals tegen te komen? Uh, ja, dat is ook zo. Maar ik heb uh, ook gewerkt. En uh, toen dat ik echt wel zeg maar bij de. Locals. Ik mm -hmm, okay. leefde ik daar echt in de supermarkt en alles, gewoon zoals iedereen deed. Ja, precies. Wat, wat, wat deed je daarvoor werk? Ja, ik heb in een, als au pair gewerkt in een gezin. Oh, oké. Okay. Dus je moest op kinderen passen? Ja. <laughs> ging, dat, <laughs> ging dat een beetje goed? Nee, dat was echt erg. <laughs> Waarom was dat zo echt dan? Ja, we waren niet zulke hele lieve kinderen. Nee? Nee. Hoe heten ze? Um, Gok, ik zou ik niet even meer weten. <laughs> Lekker blijven hangen. Ja, ja waarom waren was ze... het toch wel ruim twee maanden. Maar... Ja, ja, waarom waren ze niet lief dan? Nou, ja, weet je, dan, dan kom je in zo'n gezin en die krijgen elke twee of drie maanden een nieuwe au pair. Nou, dat, dat is niet heel erg goed voor de nee. kinderen. die werden gewoon heel erg verwend eigenlijk. Ja, en die, die, die luisterden gewoon niet. Nee. Die dachten, oh, heb je weer zo'n nieuwe, daar kunnen we van alles maken. Ja, die is over twee maanden toch weer weg. Ja. ja. En wat moest jij doen? Moet je, moet je ze dan naar school brengen en een ontbijt uh, ja. geven en zo? Ja, naar school brengen, ophalen, naar de sportvereniging brengen. Oké. Okay. Um, boodschappen met ze doen, dat soort dingen. Oké, okay, gewoon vermaken. En wat deden de ouders dan? Die waren aan het werk ondertussen. Ja, soms wel, soms ja. niet. Om de au pair te betalen, natuurlijk. Dat moest dat ja. Maar ook, ze, jij was er ook als ze niet aan het werk waren, dan was je ook au pair? Um, ja, ja, dat was ik ook. Ja. Dat vind ik ook wel raar eigenlijk, dat je daar niet. Uh, want dan lijkt me toch, juist als je niet aan het werk bent, is het toch leuk om dan voor je eigen kinderen te zorgen. Dat denk ik zo, ja. ik heb geen kinderen, maar. Ja, dat uh, was daar niet zo. Nee, deze kinderen waren ook niet zo aardig natuurlijk. Dus dat, uh, nee. Misschien dachten die ouders ook te groeten. en Maar deed je dat voor je reis? Of was dat het laatste wat je, wat, wat je deed op je reis? Om, uh, een beetje tussenin heb ik het gedaan. Oké, okay. en vond je het wel leuk om even tussendoor even te werken? Want je bent er toch zeven maanden. Uh, ja, nou, ik moest wel werken, want ik wilde, ja, anders had ik niet genoeg geld. Ah ja, dus je was hier naartoe gegaan met een bepaald budget... en toen het geld op was, dacht je, ik ga nu twee maanden werken... en dan kan ik daarna nog even doorreizen. Ja. ja. Wat was mooier, Australië of Nieuw-Zeeland? Um, ja, ja Nieuw-Zeeland ga ik dan, ja, dan toch voor. Ja, ja, dat zeggen zoveel mensen altijd, die in alle bijen zijn geweest... die zeggen allemaal, Nieuw-Zeeland is toch mooier. Maar hoe komt dat? Ja, is dat dan de, de ja, gewoon... natuur of zo? Ja, veel mooiere natuur, ja. Huh. Dus die, dat, dat, dat, dat slaat al meer aan of zo? Dat komt al meer binnen? Ja. Oké. Okay. Heel, uh, ja, het... heel bijzonder, heel mooi, ja. ja. Zou je het nog een keertje doen, zo op deze manier? Ja, zeker. En dan, ja. Waar, waar wil je dan naartoe? Um, ja, dan wil ik zou naar Amerika willen of zo. Oké. Okay. Naar uh, Canada, ja. ja dus. oh, en dan ga je dan alleen of neem je dan iemand mee? En dan ga ik met Twan. Oh, okay. Twan is wie? Twan is je vriend. Ja. <laughs> Oké. Okay. Nou, dankjewel Saskia voor je verhaal. Ja, is goed. Tot dankjewel. later en slaap lekker straks weer. Ja, dankjewel. Oh, doei. Oh, hey. Doei. Wat is jouw uh, mooiste land waar je bent geweest en vooral hoeveel landen? Ik heb er 18, ik heb net even geteld. Dus uh, ik ben benieuwd of jij het kunt overtreffen. Meer dan 18 landen. 0801121. Uh, 0801121. 0800 -1 -1 Twee minuten voor half zes. Je luistert naar Start op Radio 1 en je hoorde Lenny Craffitt. en it ain't over till it's over. Goedemorgen. Je luistert naar Start en we hebben het over reizen. Maar eigenlijk hebben we het over landen. In hoeveel landen je bent geweest, dat is de vraag. Ik heb het uh, vanavond, uh, gisteravond even geteld. Ik zat zo met de kaart op schoot. Beetje te kijken hoeveel landen ik heb gehad. En dat waren er toch aardig wat hoor. Ik was wel een beetje trots op mezelf. Ik dacht van ja, dat is toch wel, wel, wel cool van mezelf. Maar toen later dacht ik van ja, het is ook niet echt, het is niet echt mijn verdienste geweest of zo, dat, dat ik in al die landen ben geweest. Want mijn ouders hebben mij vroeger gewoon veel meegenomen naar, naar, naar vakantieplekken en zo. Dan gingen we naar Duitsland en dan gingen we naar Frankrijk toe en zo. Ja, en dan als je dat al hebt, dan, dan kom je al op veel plekken. Dan, dan, dan heb je al voor je vijftiende, voor heb je al aardig wat landen heb je gepakt. Wij gingen nooit vliegen. Ik was toevallig bij mijn ouders uh, afgelopen, afgelopen, uh, afgelopen avond, zaterdag, was ik bij mijn ouders. Ik ging nog even naar Duitsland, dat was om het hoekje, want we wonen in Twente. Maar uh, toen vroeg ik nog, van, ja, waarom, waarom gingen we eigenlijk nooit vliegen? Want we gingen eigenlijk altijd alleen maar met de auto. En ze zeiden, ja, we hadden gewoon geen zin om met, uh, met kleine kinderen in zo'n vliegtuig te zitten. En op een gegeven moment, ik snap dat ook wel, want ik zit nu wel eens in een vliegtuig. Niet al te vaak, maar we zijn maar een tijdje terug naar Amerika geweest... En, nou, als je dan met, met kleine kinderen in een vliegtuig zit. Dus echt gewoon met, met, met, met, met peuters. Of misschien nog wel jongen. Ja, dat, dat moet je eigenlijk. Ik weet niet hoor. Ik, zou, ik weet niet of ik het ooit zou doen. Het is toch. De, de, de, je hebt toch een beetje lach van die, van die luchtdruk en zo. En nou, op een of andere manier kan ik me voorstellen dat voor, voor peuters. die ze toch al wat minder goed kunnen uiten. dat het allemaal was, nou, wat minder lekker is of zo. Dus als ik later kinderen heb. Dan denk ik dat ik gewoon de eerste 15 jaar gewoon lekker met de auto ga. Of met de trein, of misschien wel met de fiets of wandelen of zo. Maar niet met het vliegtuig. Daar heb ik dan geen zin in. Een paar uh, mensen binnengekomen. Dave is in 27 landen geweest, zei hij. En Marieke die heeft er maar vijf. Uh, maar meer hoeft ook niet heel erg van haar, zegt ze. En Lindsay die heeft nu 30 landen. Maar ze wil ze eigenlijk allemaal wel hebben. Want ze wil alle landen in haar hele leven bezocht hebben. Nou, ik, ik, ik vraag me af of dat überhaupt mogelijk is. We hadden Wim willen bellen. Wim is de zanger van de Amazing Stroopwafels, die band. En die heeft dus echt, ja, die heeft meer dan 150 landen bezocht. Maar hij zit nu in Frankrijk en hij had ons al gewaarschuwd. Hij zei: joh, je mag best bellen om half zes ochtends. Maar ja, of ik opneem, weet ik niet. Want ik zit ergens midden in de in the middle of nowhere zit ik van, uh, van Frankrijk. Dus ik weet niet of ik opneem. Nou, hij neemt dus niet op maar goed. 0801121. Dat is het telefoonnummer in hoeveel landen ben jij geweest? Ik ben nooit buiten Europa geweest. Uh, maar ik heb wel gewoon de wintersportlanden gehad. Uh, Portugal, uh, Italië, Frankrijk. Uh, Oost-Europa niet, maar voor de rest wel in Europa. Uh, van de zomer in Jordanië geweest. En uh, zover voor mij een uh, buiten-Europese ervaring. En, in, ja, en voor de rest een beetje hetzelfde verhaal als, uh, als hem. Dus uh, Spanje, Italië, uh, wintersportlanden natuurlijk. Frankrijk, Italië, Spanje, Polen, Bulgarije, Turkije. En verder buiten Europa, India. Ik denk vier of zo, vijf misschien... Uh, Amerika, Sri Lanka, Turkije uh, en Italië. Vijf of zes of zo. Uh, Italië, Frankrijk, ja, Spanje, de... Weet het? Die eilanden van Spanje. Mm. <laughs> uh, en Amerika... Uh, nou, Engeland, Spanje, Portugal, Italië, uh, Zwitserland, Oostenrijk, België, Duitsland. Uh, Thailand, Maleisië, Burma, Laos, Cambodja, Vietnam, Australië, Nieuw-Zeeland, Tonga. <laughs> nee, valt <Tibet, laughs> India. <laughs> ja, dat was het. Die landen bij uh, Spanje, dat waren de Canarische eilanden, jongens. Dat waren ze. Die heb ik niet meegeteld hoor, voor als land, want dat is toch Spanje. Dat ligt bij Afrika natuurlijk, maar het is eigenlijk Spanje. En ik denk dat de mooiste plek is waar ik ooit ben geweest, dat dat uh, Californië was geweest. Toen, uh, toen ik daar uh, aankwam, dat was echt. We begonnen bij uh, Yosemite Park. Is dat nog Californië? Ja, dat is Californië, ja. Dat was al mooi. En dan uh, ga je naar de kust toe daar bij San Francisco en zo. Ja, het is, echt, uh, het is echt prachtig. Prachtig gedeelte. Het is geen land, maar het is wel, uh, het is wel een mooi gedeelte van Amerika. En daar staat wel weer een land natuurlijk. Crazy is dit. I remember when, I remember, I remember when I lost my... Als Barkley. En crazy. Een crazy, mooie plaat staat hoor. Wim, goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat we jou toch nog even aan de, aan de lijn krijgen. Je bent de zanger van de Amazing en Je zit op dit moment in, uh, in Frankrijk. Ja, in oh. de Auvergne. Oh, lekker zeg. Heerlijk. Ja, uh, ja, lekker. Ik ben uh, wat stootjes van mijn schoonvader aan het uh, verslepen. Dus ik, was, uh, ik ben eergisteren uh, aangekomen. Ik ga vandaag weer uh, op huis aan. Oh, aan, je aan gaat er Okay. Ja, ja. ja, dat is. Het begint gewoon een leven weer, natuurlijk. Ja. Hey, jij bent in 157 landen geweest? Ja, dat is inmiddels 158 hoor. En dat Pfft. is een telling van de Verenigde Naties. Want ik weet nooit wat ze dan precies meerekenen. Qua land? Qua land, ja. Want ja, het, is heel, ja, het is wel globaal ongeveer zoiets. Maar het, het is. Um, um, je, ja, je, je kan uh, Taiwan meetellen, Vaticaan wel of niet, waar. Ja, en, wel. Ja, dus ja. Dan, dan is het een beetje wisselend uh, aantal. Maar ja, aardig wat in ieder geval. Hè? Ja, ja laten we het houden op rond de 150. En waarom in godsnaam? Want het zijn, bedoel, je kunt ook gewoon zeggen van oké, okay, ik heb er nu 18 graden klaar. Nee, nee, nee, het is ook niet cruciaal dat ik naar allerlei landen moet. Ik wil gewoon de hele wereld zien. Ja. Uh, dus ik zou ook bijvoorbeeld, ik uh, ben ook in allerlei provincies veranderd. Ik vind dat ook wel een hele volgende staat van Amerika. Je kan alles tellen, maar dat is uh, eigenlijk de bijzaak. Want ik vind het gewoon leuk om echt de hele planeet uh, te hebben gezien. Als en... ik op zo'n atlas kijk denk van joh, hoe zou het nou in uh, Oost-Mongolië eruit zien? Nou, dan gaan we daar toch eens een keer naartoe. <laughs> en doe je dat dan alleen of gaat dan uh, het hele, de hele gezin mee? Het hele gezin gaat wel eens mee. We zijn uh, heel wat vakanties uh, met z'n allen geweest. Maar um, ik ga ook wel eens. Uh, ik ga het heel vaak alleen, moet ik zeggen. Uh, ja? Dat tussen optredens door hè, he, zo hey, ik heb net een beetje dan. Uh, Ga ik volgende maand bijvoorbeeld een week naar, naar Oost-Ethiopië en Somaliland. Ja. En ja, dan is mijn vriendin die, die werkt dan op school. Die kan me niet. Uh, en mijn zoon gaat. Okay. Dus dat, dat, dat doe ik ook wel. Die wil je, probeer je wel een beetje te besmetten met het, uh, met het uh, ja, ja. reisvirus. Probeer, we zijn natuurlijk altijd overal naartoe geweest, uh, van jongs af aan. Mm -hmm. En nooit op dezelfde plek, maar altijd ergens anders. En. Als je daar een soort uh, lollen hebt, ja, dan, dan ga je dat zelf ook doen. Want... Mijn vader kwam ook overal, dus hmm? uh, ja. Het is uh, wel iets genetisch misschien. Ja, dat zit dan wel in de familie, inderdaad. En, en, en, en als je nou moet kiezen, hè, je moet een keuze maken. Van die 158 landen, wat is nou het, het mooiste land geweest? Nou, ik vond. Uh, ja, ik, het allemaal. Alles heeft wat. Maar ik vond Argentinië toen ik voor dit gewoon prachtig. Ja? Argentinië. Maar wat ik eigenlijk. voelde altijd mijn. Wat ik het, het mooiste werelddeel vind, en daar kan je eigenlijk gelukkig naar prijzen, vind ik Europa. Ja? Daar is zoveel te zien op hele kleine afstand. Eh, nou, ik was vooral een grote Tsjechië fan, of Tsjechoslowakije zoals mm -hmm. het toen nog mm -hmm. heet. En uh, ja, ik vind zelf met dit Europa het mooiste werelddeel. apart vaak. eigenlijk, hè? dat wij dan toch heel veel weg, ver weg willen. We willen alles zien in de wereld, maar uiteindelijk is, is waar je uh, zelf het dichtstbij woont, dat, is dat misschien wel toch het mooist? Ja, ja. ja, ik vind het wel. Ja. En wat, wat vind je van Nederland? Vind je Nederland ook een mooi land, hè? als je nu alles hebt gezien? Ja. ja. ja? Okay. En ook mooi aangeharkt, want <laughs> dus Als je naar allerlei landen gaat en steeds verder weg, steeds merkwaardige landen waar je moeite moet doen om erin te komen. Ja. Uh, die zijn vaak niet zo aangeharkt als Nederland. Nee, nee. Het, is wel, het is toch wel lekker dat het goed geregeld is en, uh, en, uh, en dat soort dingen. Dat is, ah, dat is toch ja, wel prettig. Uh, allemaal mooie keurig stoepjes en zo. En dat soort nou ja, dat kan ook mooi zijn, natuurlijk. Hé hey, Wim, ja. dankjewel. Fijn dat je nog even aan de telefoon uh, kon komen. Dat we ja. je kon het konden te pakken krijgen. En ja. uh, veel plezier nog daar in Frankrijk. Hè. Ja, bedankt. <laughs> you Start. Luk, ik denk. Laten we eens even kijken wat er allemaal uh, trending topic is op dit moment. Ajax is trending topic. Zij wonen namelijk met 3-1 van PSV. Ajax verslaat PSV. Uh, dat is een uh, volkomen verdiende uh, zegen waarmee de voorsprong nu oploopt tot vier punten. Nou, en het was gisteren Wereld AIDS Dag en daarom is Aids, hashtag Aids, een beetje gek. Maar het is trending topic, wordt veel over gesproken. En dat is maar goed ook, hè? daar is hij voor bedoeld natuurlijk zo'n dag. En hashtag Sinterklaas is ook trending topic. Het duurt nog een paar dagen en dan is het zover. Zo 5 december, het heerlijke avondje. Dat was dus het laatste weekend voor Sinterklaas. En ook dit jaar werd er weer meer gepint dan vorig jaar. Een bescheiden prijsje hoorde ik. Ja, zeker. zeker. Ja. Anders dan anders? Nee, zeker niet. Geen nee. crisis? Nee, hoor. Geen crisis. De piek in de betalingsverkeer lag tussen, de, tussen half drie en drie uur. Toen werd er gemiddeld 402 keer per seconde via PIN of creditcard afgerekend. En dat, dat aantal is hoger dan de betalingspiek van vorig jaar. Die lag namelijk op 371 keer per seconde. Dat betekent trouwens niet dat er met al die PIN-transacties ook meer is afgerekend qua geld.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 En vandaag in 1975 was de treinkaping bij Wijster in Drenthe. Op dinsdagochtend werd de, ochtend de stoptrein Groningen-Zwolle... tot stilstand gebracht tussen de weilanden. Zeven zuid jongeren uit Bovensmulden... hadden de trein gekaapt in hun streven... naar een vrije republiek der zuid -Molukken. Wim is daar nog wel geweest. De actie duurde 12 dagen en er vielen drie doden. Vandaag is zangeres Nelly Furtado jarig. Zij wordt 34 jaar van harte. En we feliciteren oud-nieuwslezeres Aldit Hunkar. En zij wordt vandaag 50 jaar. Nog even de buienraden erbij gepakt. Nou, het is echt kommer en kwel, jongens. Het is echt kommer en kwel. En bijna heel Nederland is het op dit moment aan het regenen. Ooit had iedereen het over Nintendo... en tegenwoordig worden die consoles een stuk minder verkocht... en hoor je er ook steeds minder mensen over praten. Maar ze blijven het natuurlijk wel proberen. De Wii Mini ligt straks in de winkel. Dat is de Wii, alleen dan Mini. En We zijn natuurlijk benieuwd of dat een succes gaat worden. Maar wat is er toch gebeurd met de ooit karttrekker van de gameindustrie? We gaan erover praten met game-expert Peter Spit van 101TV. Goedemorgen. Goedemorgen, Luc. Ja, uh, Nintendo. Ik heb, ik heb altijd het idee dat zij... Uh, uh, dat zij eens groot waren en nu eigenlijk stiekem niet meer zo heel erg. Nou, dat is ook wel een beetje waar. Uh, de Wii is eigenlijk heel erg goed verkocht. Uh, alleen het gekke is dat uh, ik het idee heb, en volgens mij is dat ook wel een beetje zo... dat die uh, console vooral bij veel mensen uh, op het tv-dres waar staat... Uh, maar dat er verder niet zo heel veel mee gebeurt. Nee, dat, dat, ik heb ook een Wii en uh, mijn kat heeft ooit het kabeltje doorgeknaagd. Nou, dat is een half jaar geleden... En ik, ik mis hem ook niet echt of zo. Het is niet dat ik denk van, ik moet wie je. Nee, nee, ik denk dat dat uh, voor de meeste mensen geldt. En ik denk dat dat ook een beetje het probleem is van Nintendo's. Ze hebben die, uh, die console wel heel goed verkocht... Um, maar vaak is dat tegen verlies. Uh, wat heel veel mensen niet weten is dat uh, fabrikanten van consoles uh, vaak hun consoles verkopen tegen verlies. Mm -hmm. uh, ze leveren daar geld op in. Um, en dan is het de bedoeling dat jij als consument heel veel spelletjes gaat kopen... en dat ze daar een beetje geld mee terug kunnen verdienen. Aha, dus maar... dan anders zouden die consoles te duur worden en dan zou niemand ze kopen? Ja, dat is, uh, dat is een beetje wat er aan de hand is. Okay. De... Maar goed, je hebt ook uh, Playstation en de Xbox. Uh, die, die doen het allemaal heel goed. Uh, nog steeds. Hoe kan het dan dat, dat Nintendo dat niet lukt? Um, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat ze uh, de console, de Wii, uh, zeg maar ook uh, ja, een beetje anders gemarket hebben eigenlijk uh, als. Uh, als uh de, bijvoorbeeld de PlayStation en de Xbox 360. Mm -hmm. um, ja, hij wordt toch een beetje gezien als een console voor een wat jonger publiek. Uh, wat meer de, de familieconsole. Um, ja, dat lag ook een beetje aan de spelletjes die erop uitkwamen. En wat ook belangrijk is, uh, je zei het net al, de Wii Mini zit eraan te komen. De Wii U is natuurlijk uh, gelanceerd. Um, ja, de levenstijd van de consoles van Nintendo is een stuk korter... als die van bijvoorbeeld uh, Sony en Microsoft. Uh, de PlayStation en de Xbox die draaien eigenlijk allebei al een jaar of vijf, uh, zes mee... Mm -hmm. En bij de Wii komt er steeds weer een nieuwe. En dat geeft uh, ontwikkelaars ook minder kansen, en minder tijd eigenlijk... Om, uh, om games te schrijven voor die console. Maar dat is neem ik aan een bewuste keuze van Nintendo. Dat zij, uh, dat zij telkens een nieuwe console uitbrengen. Waarom, waarom laten ze die Wii niet gewoon heel lang zutteren... Nieuwe spellen uitbrengen en lekker winst maken. Ja, ik denk dat ze een beetje te laat gekomen zijn met de Wii. De Wii is grafisch sowieso al nooit de sterkste console geweest. Uh, moest het eigenlijk altijd een beetje opboksen... tegen de grafisch veel sterkere PlayStation 2 en 3 mm. uh, en de Xbox 360. Um, en ik denk dat ze dat een beetje genekt heeft. Ze zijn een beetje te laat gekomen met de Wii. Um, en um, ja... Daardoor hadden ze denk ik zoiets van: hé, hey, we moeten toch met iets nieuws komen wat grafisch wel een beetje op kan tegen de rekenkracht van de, van de andere consoles. Mm -hmm. um, en ik denk dat ze daarom met de Wii U gekomen zijn. Oké, okay. uh, vind jij het jammer dat Nintendo niet meer die, die hele grote naam is in de game-industrie? Uh, nou, dat vind ik zeker. Um, want Nintendo was altijd eigenlijk heel goed een in innovatie. En dat was bij de Wii natuurlijk ook zo. Ze waren de eerste die kwamen met zo'n nunchuk en met zo'n Wii-mode... waarmee je eigenlijk op een heel andere manier ging, ging gamen. Ja, dat je zo'n ding in je hand had en dan moest je ook met je arm ook echt bewegen. Dat ja. was het idee. Ja, precies. En uh, natuurlijk kan dat nu uh, op de PlayStation en op de Xbox ook wel met, uh, met uh, Kinect en PlayStation Move. Mm -hmm. um, alleen was Wii eigenlijk wel de eerste die kwam met die nieuwe technieken. En... Um, ja, nu eigenlijk met de Wii U ook weer heb je een soort van tablet in je handen waarmee je kan gaan spelen. Waarmee je ja, een soort van interactie kan hebben zeg maar, met, je, met je console. Mm -hmm. uh, wat ook wel weer een heel nieuw ding is. Uh, en ja, ik vind het jammer dat het slecht gaat. Want uh, innovatie, uh, ja, dat kunnen we eigenlijk niet genoeg hebben binnen nee. gaming natuurlijk. Dat lijkt me ook, dat lijkt me ook. Is die Wii U, is het wat, denk je? Ja, ik vind het een hele leuke console. Vooral ook, uh, nou ja, wat ik zei, door, door die tablet. Uh, ze springen daar uh, heel erg op in dat uh, mensen steeds meer gewend zijn aan een second screen. Uh, bij de televisie heb je dat natuurlijk al met allerlei programma's die je op je telefoon kan installeren. Uh, dus mensen raken daar steeds meer aan gewend. En ik, ja, ik denk dat dat wel gaat werken, ja. ja en dan heb je nog de Wii Mini, hè, waar we mee begonnen. Is dat gewoon de Wii alleen dan uh, klein? Ja, het is een uitgeklede versie van de Wii. Uh, er zit bijvoorbeeld geen wii Fit. Een ja? <laughs> beetje flauw <woordgraf. laughs> uh, Ja, er zitten, er zitten nog meer functies die de normale Wii heeft... Uh, zitten niet op de Wii Mini. Uh, je kan er bijvoorbeeld niet je oude Gamecube spelen, op spelen... Die, wat wel kan op de gewone Wii. Uh, dus het is echt een uitgeklede versie... die voor een, uh, ja, voor een vrij lage verkoopprijs in de winkel komt te ja, liggen. Studenten. Bijvoorbeeld. Um, maar voorlopig komt hij volgens mij alleen uit in Canada. En het kan dus nog even duren voordat hij uh, in Europa op de markt komt. Als dat al zo is. Want daar heeft Nintendo eigenlijk nog niks over gezegd. Oké, okay, dat gaan we afwachten dan. Speel je nog wel eens Duck Hunt? Um, nee, eigenlijk niet. Dat was toch wel, wel leuk, hè? Ja, Ik vond het wel fantastisch de... altijd. Ja, ja gewoon... innov innovaties van Nintendo. Ja, dat is heel goed. Peter Spit van 101TV, dankjewel. Alsjeblieft. En ik was vroeger helemaal gek op Mario Kart. Nog steeds hoor, ik, ik vind het nog steeds wel leuk om te spelen. Dat eh, was echt fantastisch. Wij vroegen ons af welk spel, welke game jij vroeger het liefst speelde. Toen ik klein was, zeg maar, ja. Super Mario op de Nintendo 64. Dat was mijn eerste 3D-ding, dat vond ik wel heel vet. Gameboy met Tetris. <laughs> ja. Toen al de nieuwe Gameboy er was waarschijnlijk. Maar dat was mijn eerste spel. <laughs> Ik denk nog op de PC digger. Heb je daar ooit van gehoord? Ja, dat was uh, ja, echt old school. Daarna kwam Super Mario op de Nintendo. Ja. Uh, Pac-Man. Dat is heel old school. En uh, Duke Nukem. Die ken je het natuurlijk ook wel. En uh, Doom natuurlijk. Uh, the Journeyman Project. 15 jaar geleden volgens mij. Oh. Nou, dat was het eerste spelletje dat helemaal uh, met, met foto's gemaakt was. Dat je dan 3D er kon lopen en uh, point en click uh, erheen kon gaan. Dat moet volgens mij pong geweest zijn. Nog ooit met zo'n heel klein dingetje al gericht is op de televisie aansloot volgens mij. Ik heb nog ooit een keer van mijn oom gehad geloof ik. En uh, dat was een beetje mijn eerste kennismaking. En daarna ging ik gelijk door naar de Nintendo, dus uh, Super Mario. Uh, Pong vond ik weinig mooi aan, maar vond het wel grappig dat ik iets op de tv kon uh, besturen. En bij Mario vond ik het gewoon uh, ja, geweldig zo'n poppetje kleurtjes, alles erop en eraan. Echt. Ah, poppetjes en kleurtjes, dat is natuurlijk fantastisch. hè. Sitting on a highway in van. hitchhike to the station.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 Mensen die op de snelweg zitten met een lege tank terwijl het regent en die klettert op je dak. Amazing stroopwafels, in oude Maasweg. Goedemorgen. Pak even de tekst erbij hoor. Op <laughs> je adentuis in Steenwijk heeft de roze loper gekregen. Zijn keurmerk dat geeft aan dat oude gebakjes kunnen keuvelen met hetzelfde soort gebak... zonder raar aangekeken of gediscrimineerd te worden, oftewel homotolerant. Dick van BNN University is in Steenwijk om te kijken waarom zo'n keurmerk nou eigenlijk nodig is. Directeur Marcel van de, van de Meulen, um, hoe roze is die hier nu eigenlijk? Uh, het is hier uh, niet zozeer heel roze hoor. Het is gewoon een huis uh, die... Uh, uh, ja, zeggen. Uh, ...audit heeft gedaan om te kijken van in hoeverre zijn wij homoseksueel vriendelijk als huis. We hebben uh, 2,5 jaar geleden een uh, briefje gehad van een meneer die uh, in Nijsteden wou komen wonen... ...en op dezelfde manier zijn leven wou uh, doorleven, zeg maar, zoals hij dat thuis ook altijd had gedaan als uh, homo... En hij beschreef dan ook van... Uh, hij zegt het dan ook als homo, een aangeboren variant van het heteroseksuele. Zo heeft hij het benoemd. Is het dan ook nodig dat dat, dat, dat uh, instellingen zo keur krijgen? Is dat, kunnen niet mensen gewoon overal zichzelf zijn? Nee, blijkbaar nee. is dat niet zo. Uh, blijkbaar is het, is het zo dat uh, uh, mensen die anders zijn... en daar in het begin voor uit willen komen... of, of binnenkomen hier in het verzorgingshuis... niet altijd welkom worden geheten. Uh, het kan ook zijn dat ze soms genegeerd worden. Uh, zelfs gepest worden. Gepest? Uh, ja. Mevrouw de Ruiter, uh, u woont hier. Ja. Maar dat, dat pesten, merkt u daar ook wat van hier? Ja, ja, zeker. Ja, natuurlijk. Als je maar zit s morgens maar aan de koffietafel... Hoe zelf, hoe ik, ik soms gepest, ja gepest. Dan word je weer bewonderd. Nou die ziet er ook weer mooi uit. Nou moet je eens kijken, zeg. Ze wordt ook magerder, hoor. Ze doet nu aan de lijn. Dat gebeurt hier, ja, jongen. Ik vind de bejaarde dan wel een beetje kinderachtig, hoor. Wat zeg je? Ik vind de bejaarde dan wel een beetje kinderachtig, als je ja, het mij vraagt. Ja, heel erg kinderachtig, maar dat is jaloezie. Nou... Kijk, als je zegt in de grote groep, zoals gisteren ook met de uitreiking, zeggen heel veel mensen toch wel van we zijn best wel tolerant. Ja. He, en. en uh, want dan op dat zo'n moment vinden we dat eigenlijk ook dat we dat moeten vinden. Maar later merk je wel, als je individueel dan met mensen praat, dat eigenlijk het maar helemaal de vraag is of we altijd wel zo tolerant zijn. En uh, he, als je zo opgevoed bent van we staan open voor iedereen, dan ben je sneller tolerant. Maar als je in een kleinere gemeenschap bent opgevoed, dan is dat nog wel eens lastig. Zijn er hier homoseksuelen in uh, naaiensteden? Nee, nee, nee, nee. Maar als ze komen, zijn ze welkom, hoor. Je bent wel nog een groot voorstander hiervan, heb ik ja, het idee, hè? zeker. Ja. zijn toch mensen? Kunnen we toch leuk ontvangen? Daar kun je een leuke tijd mee doorbrengen. Ik zou het niet anders weten. Ik zou werkelijk het leuk vinden als hier een paar van die mensen kwamen. Dat meen ik serieus. Kunt u wel kledingtips met ze uitwisselen? Daar zijn ze heel goed in. Ja, ik vind het gezellig. En je kan met elkaar over alle dingen praten. Waarom zou je met die mensen dat niet kunnen? Ik, ik, ik, vind, het, nou, ik, ik vind het belachelijk. Eerlijk, eerlijk. Waar Als ik het echt mag zeggen, vind ik het belachelijk. Nou, mevrouw de Ruiter. Um, ik stel voor, zullen wij gewoon naar de eetzaal gaan... een kopje koffie drinken en een roze koek eten? <laughs> ja, goed hoor. <laughs> ja hoor. Eh, lekker, lekker aan de roze koeken. Heerlijk. Iedereen is dus tolerant, omdat het van de mensen verwacht wordt. Maar gelukkig heeft mevrouw de ruiten er geen problemen mee... als daar homo's komen wonen in het gezellige bejaardhuis En terecht ook natuurlijk. Maar toch, wij vroegen ons af of jij wel tolerant bent. Uh, ja, natuurlijk. Absoluut. Uh, omdat je iedereen moet, uh, in zijn waarde moet laten zoals hij is en uh, hoe hij wil zijn. Dus uh, laten leven en leven laten leven, zeg ik maar altijd. Niet gewoon doen waar je zelf uh, vrolijk van wordt en blij van wordt. Heel goed. Ik ben bijvoorbeeld uh, niet zo voor die meneer Wilders... Moet ik daar ook tolerant voor zijn, denk je? Absoluut. Ja? <laughs> Wil je weten waarom? Ja. <laughs> nou ja, tolerantie zorgt ervoor dat mensen elkaar uh, vriendschappelijker behandelen. En dat je uh, openstaat voor elkaar en voor nieuwe ideeën. Ja, zeker heel belangrijk. Zeker, respect voor elkaar, heel belangrijk. Zeker weten, geen oordelen. Ja, natuurlijk is tolerantie belangrijk. Uh, respect voor elkaar, uh, respect voor de medewensen. natuurlijk het belangrijkste om in een stad als Amsterdam met elkaar te kunnen samenleven. Ja, zeker, denk ik. Sommige dingen wel, maar dat is dan weer heel wat anders. Zoals? Uh, ja, bepaalde kledingkeuze dan weer wel. Maar niet uh, qua rassen of uh, seksuele voorkeur of dat soort dingen. Dat niet. Weet je wie de ook tolerant was? In zijn hele leven. Bob Marley? Maakt hem allemaal niks uitschijten. En hij maakt een goede muziek, dat is nogal het belangrijkste. Could you be loved op Radio 1? Dat is Bob Marley. You be loved. Soms lijken er echt alleen maar ellendige dingen in de wereld te gebeuren. Oma's worden overvallen en door de winter zal het treinverkeer ook wel weer in, uh, ontregeld raken. Tijd is dus om te kijken wat jouw hoogtepunt was van de afgelopen week. Hoi, de hoogtepunten van mij voor deze week zijn dat ik al Sinterklaas heb gevierd. En hij is niet uh, op 5 december langsgekomen, maar op 1 december. En ik heb hele leuke cadeautjes gehad. Uh, zoals windlichten, wat ik echt heel graag wilde. En uh, lichtjes voor in de houten kerstboom die mijn vader voor mij gaat maken, als het goed is. En een hele mooie cd van Rihanna. Ik werk in een restaurant en uh, van de week waren er een stel Engelsen bij ons restaurant die we wilden eten. En ik gaf ze een uh, bord met eten. En het bord was warm, dus ik wou zeggen, pas op, het bord is warm hoor. Maar dat zei ik niet. Dus ik vertaalde heel snel in het Engels. Want ik was op het laatste moment achter dat ze Engels waren. En ik zei... Watch out, de plate is hot, hoor. Uh, het hoogtepunt van deze week was uh, toen we uh, na veel moeite internet voor elkaar kregen. We eindelijk na anderhalve week weer internet hadden in huis. Uh. Ik jarig was en dat ik allemaal mooie cadeautjes heb gekregen. Zo heb ik van mijn broertje heb ik sloffen gekregen. En van mijn vriendinnetjes heb ik een dvd gekregen. En het boek, 50 tinten grijs. En ik heb van mijn ouders heb ik een armband gekregen. En ik heb um, van mijn zusje. Heb ik bakspulletjes gekregen voor in de oven te doen. En uh, van mijn vriend heb ik een e-reader gekregen met een hoesje erbij. En hij heeft ook een hele lekkere taart voor mij gebakken. Mijn leukste moment van afgelopen week was dat ik een heerlijke doos Belgische bonbons kreeg die echt uit België afkomstig waren. Nou Mijn hoofdpunt van afgelopen week was de verjaardag van mijn schoonmoeder die 83 jaar is geworden. Hartelijk gefeliciteerd. Doei doei. Ik ben deze week naar de kapper geweest en toen heb ik een stuk van mijn haar af laten knippen. En nu hebben allemaal vrienden me complimenten gegeven omdat ze het een heel erg leuk kapsel vonden. En terecht was dat hartstikke mooi. Zeker weten. Straks meer uh, start hier op Radio 1 met onder andere kickboxen.